Van Brakel met het NOS journaal. Ministers waar controleurs van het rookverbod worden bedreigd of mishandeld. Ze zei tegen de NOS dat ze laat onderzoeken of zulke cafés tijdelijk kunnen worden gesloten. Schippers maakt zich grote zorgen over de toegenomen agressie tegen controleurs. De commissarissen van de Koningin van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zien niets in het fusieplan van minister Donner. Ze vinden dat hij geen goede argumenten heeft om de drie provincies samen te voegen. De commissaris van Flevoland, Verbeek, noemt de nota van Donner een waardeloos stuk. Dat bestaat uit knip- en plakwerk uit de oude nota's. In heel de wereld gaan vandaag mensen van de Occupy-beweging de straat op. Ze protesteren tegen bankiers, investeerders en politici die volgens hen de financiële crisis hebben veroorzaakt. Bij demonstraties in onder meer Londen, Frankfurt en Athene worden duizenden mensen verwacht. Ook in Amsterdam en Den Haag gaan mensen vandaag de straat op. Op Cuba is Lara Poyan overleden, een van de oprichters van de mensenrechtengroep Damas de Blanco. Gekleed in het wit demonstreerden zij vanaf 2003 elke zondag voor de vrijlating van hun echtgenoten die door het bewind van Castro waren opgepakt. In 2005 kregen de Damas de Blanco de Sakharovprijs prijs voor de vrijheid van denken van het Europees parlement. Lara Poyan is 63 jaar geworden.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 Het weer, het is helder met plaatselijk mist en temperaturen rond het vriespunt. Verder wordt het een zonnig weekend met maximaal van 11 tot 14 graden. Dit is Wijnand bij de ANRB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A50 arnhem os tussen de knooppunten Grijzoord en Ewijk. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu, Toebak leeft Ah, oh, ben ik nog op tijd? Ah, ah mijn zij is er ook nou. <laughs> Toebak leeft het radio En alarmfase 3 Vandaag Occupied gaat demonstreren, want het kan niet meer zo. De hele maatschappij gaat eronder aan de graai cultuur die we hebben. En er gaat geprotesteerd worden op Beursplein in Amsterdam. Al die bankiers zijn fout bezig. Maar het wordt een enorm feest en wie gaat er allemaal van verdienen? Haha, <laughs> oh, kijk. Heb je gezien? De vrouw van het. Ja. De, man vond, de vrouw de van vrouw geld weer. Ja, want als je ziet wat dat voor een feest wordt, het lijkt wel alsof het bevrijdingspop is. Ik heb ramen met uh, patat en al die ik, dingen. Nou, daar ja. gaan ze grof aan verdienen. Laten ja. we daar het begrotingstekort mee oplossen. Dat, wou ik wou echt zeggen, dan kunnen we dat geld uh, weer ergens anders insteken. Het ja. is een goede investering. En het is ook wel leuk om gezellig bij elkaar te zijn. En sommigen hebben aangegeven dat ze een dag of twee blijven, hoorde ik vanochtend op Radio. En anderen hebben ze, we blijven tot het voor elkaar is. Ja, Wacht dan Ja precies. gaat het wat, betalen wat, wat, wat dan Wat erg Nou het is een uh, De gedachte moet omgegooid worden We moeten anders gaan denken Ah, oh, oké okay. Ja Maar hij gaf nou niet echt richtlijnen Maar nou, ik heb echt uh, het idee dat alle losers Dat die gewoon naar het plein komen Van er uh... is er nou maar geld voor mij En dat die mensen dat geld denken Van waar gaat het over Oh kijk uit wat je zegt hè? Je moet hem <laughs> zelf te pakken Die klap gewoon maar weg Ja ik ben ook er toch een beetje uh, Aan de rechterkant gaan staan Oh nou, nee, nee. Dat... Vroeger <laughs> zat ik wel aan die kant Dacht ik van Oh kan ik ergens mee doen Dan hoef ik alleen maar op de grond gaan zitten Hey, oh ja, yeah, zit so daar staking. En gewoon, je moet anders denken Hoe dan? O, ga eerst maar eens even zitten Dan uh, gaan we even wat drinken ja, dan maar gaan Het is wel een de secret denken. hè Want Je moet dus eigenlijk een bankafschrift op je <laughs> ja, koelkast plakken we weer, ja. En dan, uh, en dan zet je, ja. heb je maar één euro erop staan En dan zet je gewoon heel veel nullen achter En dat zie je iedere dag En ze ja. zeggen dan komt het naar je toe En je haalt de groei eerst een band in En zo'n heel fleurige boes aan trekken dan komt het allemaal goed ja. hey, Dat heb ik eerder gezien volgens mij. Ja, dat is 70. volgens mij een flower power flower video. power tijd Ook oh, gezellig Jongen dan komt het geld zo naar je toe Ik geloof er helemaal niks van <laughs> Je moet gewoon het Punt gaan zitten, dan uh, heb je misschien een klein kantje dat er af en toe een nikkeltje of een dime naar je toe rolt. Voor mijn vader hier in Nederland. Volgens mij. Uh... Je bent gewoon weer niet goed geïnformeerd. Ja. Oh, is dat het. Oh, is dat het? Ja, uh... maar op de doelgrijf van Peter R. De Vries. Je zit toch ook wel een leuke vent Dat kan hij ook lekker dwars zijn En zo lekker nasaal Een lekker nasaal oh. stem Je bent gewoon weer niet goed geïnformeerd ja. En dan Sven Je lijkt wel wat geïrriteerd ja. ja, dat klopt Je was wat geïrriteerd Ik word hier ook heel erg geïrriteerd van De muziek de... Ik wil lekker muziek jongen. Ik, ik, ik heb een zware nacht gehad Ja, heb je zware nacht gehad oh. Dus ik ben een beetje aan het bijkomen En nou heb ik zo van Nu wordt het tijd voor een lekkere deumen Niet te hard graag ja. Nou, maar hou je vast oh. Ik heb hier wel eens op die playlist gehoord Dat je denkt Was dat nou echt zo nodig in de vroege morgen? Nou ja, ik precies... vind het voor wel. Kom oh. maar eens wakker zeg. Zo denk ik. Kijk niet zachter. Een uh, joepie, a uh, daar poepie. Nou gaan we los. Yeah. Nah, nee. hem op de radio oh, is En dan zijn we gewoon weer elke zaterdagmorgen Dus achter die tobak blijft op de radio En, en dit is Wat zegt u? En het is wonderful Ik en vind hem, hij klinkt ook wel heel leuk Ja, wel hè, Barack Obama ja, Oh, ja. wat is het ook een ik heb, uh, leuke man Ik heb hem aangemeld om voor hem te pleiten Maar ik weet niet of ik nou van, uh, huh? Dat ik met hem, dat ik hem wel graag wil dat hij nog even blijft huh? Maar ik weet niet of hij dan nou nu ervan uitgaat dat ik campagne ga voeren in Nederland. <laughs> ik weet het voor, voor de Amerikanen die hier wonen, dat die <laughs> toch nog even gaan stemmen in Amerika. Ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Ja, nou ja, ik vind hem, ik vind hem leuk. Oh. En ik heb zo helemaal. Je hebt wel te... tijd over in je leven zie ik. Nee, eigenlijk niet. Dus nee. ik denk, ik weet niet of het nou slim geweest <laughs> is. Ja, ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoor, want wanneer gaan die nieuwe verkiezingen van start. Dat nou, ik denk nog het ruikt toch nog een jaar? Voorjaar, is voorjaar al want, weer? volgens mij is, is het eind hey. 2012. Zit is, is hij dan jaar? Ja, huh? het gaat hard hè. Nou... Ja, en hoe, wat dacht je dan van onze eigen, eigen Rutte? Die, die is ook al een jaar bezig. Ja, die zit er ook al een hele tijd. Ik, ik ben echt helemaal. Uh, over. Jezus, zo lang zit er al te brak op aan. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat we hier in het radioprogramma erover zaten te baklijzen. Wat, wat maf hè? Er zit, er kan, of een vrouw kan nu winnen, of een neger. Dat is toch raar? Uh, een vrouw of een neger, maar het kan ook. land een negerin zijn. Dat, Dat zou helemaal, helemaal Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou helemaal raar zijn. Ik zou ook echt hoor, ik denk echt als openmeester doen volgens mij wint het gewoon. Het zou wel geweldig zijn, maar ze willen het niet, hè? Nee, dat moeten ze niet doen. Het is een beetje zwak, hoor. Het zou wel. Ja, maf. Dat zie je in films nog wel eens, maar dat had het ooit zover zou kunnen komen, dat had ik echt niet verwacht. Echt niet. Nee, eh, goed. Toepak blijft op de radio. En wij lezen in de krant. Ach, ik ben echt zo onder indruk van dit onderzoek. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 1 op de 6 mobiele telefoon vervuild is met kleine hoeveelheden poep en plas. Echt dat waar? Lijkt aan een onderzoek Poepa. van de ja, Universiteit van Londen. Nee. En eh, onderzoekers van de onderwijsinstellingen hebben. Vier 400 <lacht> monsters genomen van mobiele telefoons nee, en, uh, en binnennoten, de haartjes op die glazen plaatjes en, en uh, van die enge van die schimmeltjes. Ja, oh oh eh, wat, er, wat, wat heb jij een speciaal hoesje eromheen? Ja. een speciaal hoesje. Ja er zit, kijk daar zit het. Oh ja, het wat wat cool. Oh niet, ik zit erop je het op. wat leuk? Zeg waar kan, waar, waar kan ik die app kan ik die scoren? <laughs> ja, uit, de, uit de kist van uh, van wat je nog weer uh, die pasta is gegaan die man ook weer wie is vastleden heen gedaan ja, die van de... van de de, de van de, van de apple oh ja steve steve uit de kist van steve kan je wat de ...boesjes downloaden met van die rare dingetjes erop. Goed, maakt niet uit. Ja, het is mijn fantasie weer helemaal... Oh, slaat gewoon. Ja, ja. Maar het is ook voor... ...zo... ...vind je het een inkoppertje, dit? Toen ook zit er een en ellendigheid in nieuwe dus biertjes. zeggen dat toetsenborden ook heel erg smerig zijn. Ja, logisch. Ik zat dat laat zit je op, altijd aan. Mijn endknop, die gebruik ik vaak. Die ja. end is neer. Ja. Mijn endknop. En maar dan... het laatste voelde ik. Ik denk, ja, Ik voel het ook niet fris. Die endknop. Nee. Maar ja, alle eindknopjes lijken die voelen niet lekker, denk ik. Maar je zou inderdaad eens een keertje dat toetsenbord heel goed schoon moeten maken. Ja, lijkt me en, logisch. Uh, met alcohol of weet ik veel wat, gewoon dat het echt lekker, lekker schoon is. Maar je had het over uh, dingen die uit inderdaad het uh, eindgaatje komen. Maar nou schijnt dus dat de hoe zijn standbeeld... Ja? Een uh, stuk rondom het eien gaatje, zijn bro bronzen beel, die wordt in Engeland geveild. Een stuk van het beeld. En het is het officiële beroemde standbeeld wat tijdens de val van de uh, Irakse hoofdstad Bagdad in 2003 oh, overstrokken. Cool. Dat staat dus niet te koop. Ja? Ja, want er is een uh, soldaat, Nigel Eli, die was uh, dus aan het werken in Bagdad. En die heeft een stuk historie mee, teruggenomen naar Engeland. Maar hoe groot is het? Is dat dat hele beeld? Het is een stuk van de beeld van Danboes. Oh, het is een stukken gezaagd. En dan pas zeg maar, uh, ja. net zoals, je kan een stuk een muur kopen. Ja. <laughs> Gewoon uit de tuin naar de ja. na getrokken. Maar ik vind het wel heel apart. En ja. de, de veilingmeester die denkt dus echt dus dat het stuk zeker 10.000 pond zal opleveren. Als het niet meer is. Het is. Ja, je koopt een stukje geschiedenis. Ik ben wel nieuwsgierig. Want vorige week hadden we namelijk over de, nou, de, de, de, de, de, de, noem je dat dan, van Hitler. Die, die, uh, die dingetjes. Dus, ja. Uh, die adelaar en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Wat het opgeleverd heeft. Dat ja. je straks nog even gaan kijken. Dat moet direct even ja. gaan kijken. Dat is een goed plan van jou. Maar is wel dat uh, na, neonazies werden geweerd. Dan denk ik, ja, die gaat sowieso iets kopen. Denk. Dat ja. moet toch een neonazi zijn? Oh, wel, ja, als het je... echt goud is, weet je... Ga je gaat om laten smelten. Ja. Nee, het moet toch gewoon een museum. Ik denk gewoon dat het sowieso naar een museum moet. Er moet helemaal geen geld verdiend worden. Dat is gewoon bizar, toch? Dat hoort helemaal niet. Nee, vind ik echt niet hoor. Nee, nou, uh, uh, verder, als we het toch over goud hebben, dit is ook wel iets mafs. En de Hagenaar is midden op straat op zeer brutale wijze van zijn 20.000 euro kostende ketting. 20.000 euro kostende oh, dat ketting. Is een, dat is een dikke, een dikke ketting. Zijn uh, halssieraad had hij gewoon op zijn nek met 400 diamantjes erin verwerkt. Zo. Er werd. Aangehouden door een man met een mes. En die mes werd zo op zijn keel gezet. En heel rustig werd zijn ketting eraf gehaald. En hier staat bruut. Dus ik vind het heel netjes gegaan. Ja. Hij werd heel netjes, werd hij eraf gehaald. Normaal wordt het eraf getrokken. Want in die buurt wordt heel veel ketting van de nek afgetrokken. Ja, Paf, hier ben met die. Met, met, met die ketting. Dit werd heel rustig losgemaakt. En een derde man, die er zelfs ook bij betrokken was. Die stond op de, op de oh, uitkijk. Die stond, verderop stond hij gewoon uh, te kijken. En ja, dit is een waanzinnige zware ketting. 20.000 euro verwege 20 al die mandjes, Maar ik weet niet of het dan echt vol goud geweest is. Ja, dat weet ik niet. Maar het, het schijnt een, een, een loodzwaar ding te zijn, zei de eigenaar. Hij liep wel bij de fysiotherapie voor zijn nek. Maar nu moet hij bij fysiotherapie voor zijn rug waarschijnlijk. Oh. Moet hij toch met het mes een beetje geprikt is, denk ja, ik. Ja, ik denk nou. het ook wel, ja. ja het, een beetje uh, bizar dit wel. Oké, okay, tijd voor gitaar. Want we net, uh, hadden we natuurlijk een heel rustig plaatje. En dan moeten we toch ook altijd weer even uh, we een ander rustig plaatje overheen. Ben je al wakker? Nou, bijna. Wel, hè? Nou, dan ga ik even door. Me van zandvoort. Het gaat dit. Ja, normaal had, had ik al zo'n... Gewoon uh, wat uh, heftigere muziek. Het nou, moet, moet ieder geval even... Uh, moet, moet de gitaar in zitten. Ja. Maar hij het lijkt een beetje op de rippen van... Uh, de maar hier hoeft het te... all sky high. Ja, daar heeft het alles weg dat, dat heeft ook zo'n... Uh, etherisch begin. Of nee, etherisch begin een beetje yeah. zweverig. Alsof je half uh, high bent. Ja, ja. Nee, dat klopt wel. Maar ik vind het echt zweervol uh, gewoon dit. Uh, ja, het uh, um, heet... de White... Die... Die nim ja, White die nim en Street Joy. En uh, daarvoor had trouwens toch de nieuw... Uh, Jezus, ik heb het allemaal niet nieuw opgeschreven. <laughs> Summer Fling Don't Mean a Thing. Zo heet in ieder geval de titel van deze plaats. Is je kant had het swing, hè? Ja, uh, gewoon, je, ik bedoel gewoon, je hebt een, een zomerliefde. Dat stelt niet veel voor, maar het is toch leuk dat je hem hebt gehad. Nou, er gaan heel wat films over, hè? De, ja. Kijk maar naar die film met uh, no? John Volta en... Uh, en uh, die dame, Olijfje, Olivier Gaat Oh, ja. Dat gaat ja. ook over Sanderland. Ja. ja, precies. Oh, dat was, uh, oh, dat was een waanzinnige hit. Ja, Dus uh, nou, er zijn heel veel films die erover gaan. Een dat hit. Dat het eindelijk uh, goed komt, weet je wel. Ja. Oh, dat is altijd zo mooi. En dat komt het niet, mensen. En, dan leg je er maar neer. En dan uiteindelijk ook dat zingen erbij. Dat vind ik altijd zo ja. leuk. Ja. Dat erbij gezongen wordt. Ik nee, vind ik zo leuk. Oh, ja. kijk. Ik, het schijnt tegenwoordig heel in te zijn om een fiets te kopen. Met een... Uh, Dachtrij start dat Ja, met, ja een met, met, met een elektrische motor. Ja. Ik hoor er vanochtend op rijden in een heel stuk over. Ik dat wil zelfs er ook in. mountainbikes worden voorzien van een elektrische motor. Ze dus lijkt je heel erg stoer. Oh, dat, dat heeft wel wat. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Echt, zelfs kinderfietsen, allemaal een motor. Ja, en dan ja, was je dat iedereen dikker wordt. Ja. Ja. Ja, hey, hoe hey, komt hey. dat dan toch? Ja. Nou, echt, ik vond het echt een gênant geworden, maar ja, als er een markt voor is, het wordt gemaakt. Geen ja. punt. Het ziet heel stoer uit, maar ondertussen word je gewoon met de motor in huis gebracht op een mountainbike. Maar kijk, Alles voor de keer. Dat vind de, ik hetzelfde dat de mannen uh, nu ook zelf uh, gaan uh, regelen dat ze zo'n sixpacks hebben. En dat ze dan van die gespierde borstspieren hebben boven. Ja? En, en armen. En dat het allemaal nep is. Alles is kijk, nep. Kijk, ik heb het met die borsten denk je van nou ja. Kijk, dat zie je ook wel dat het nep is. Maar straks denk je, oh wat een heerlijk gespierde man. En dan blijken ze toch een paar slappe billen te hebben. Het ja, ja, gaat, ja, gaat allemaal geregeld worden Dan denk je echt van nou dit is het helemaal Maar het is allemaal uh, nep, bilimplantaten bal Balimplantaten Balimplantaten huh? Ja, die moeten er ook kek uitzien toch dan Oeh, ik, ja, ik, boy, daarsen. ik kijk nooit eigenlijk maar Ik heb er ooit eens een documentaire over gezien nou dat deed ik echt een beetje raar van die man die was met grote ballen en die heeft er zoveel uh, oh, ja. siliconen in laten ja. buiten. Je kon hij niet, niet eens meer op de normale WC zitten. Die moest er op een hurk zitten, moest hij er boven, boven hangen. Ja, ja maar kijk, uh, oh. ja, ja, ja als hij groter doet, maar plas is geen probleem toch? Nou, dat weet ik niet. Het zo was zo'n gigantisch apparaat geworden. Ah, alleen die ballen. Ja, dat weet ik inderdaad. Ja, als ze het, het toch over raar. gigantisch apparaat hebben. Hij is er toch mee weggekomen. Hij is er mee weggekomen. Ik heb het over Strauss-Kaan. Even kijken hoor, Strauss-Kaan. Die... Er is nieuws over Strauss-Kaan. Heeft hij zo'n machtig apparaat? Dat nou, ik kan ik me niet voorstellen. Dat denkt hij zelf, maar hij is er uh, toch mee weggekomen. Uh, uh, omdat namelijk... Uh, uh, verkrachting, dat uh, verjaart niet... Maar uh, aanranding ver, verjaart u wel en dat is nu verjaard. Het is nu een jaar later. Het, ja, blijkbaar het is verjaard. Dus nu komt hij er mee weg. Dus ik ben benieuwd of deze man gewoon weer zijn uh, politieke carrière kan voortzetten. Ik ben erg benieuwd. Als ik hem zie, krijg ik altijd een beetje de... Ja, ja. Maar ik kom net maar door het verhaal ja, zeg of ziet Jij, er zo jij zegt wat verkrachting verjaard, maar ik heb hier een artikel over... Nee, uh, aanranding. Aanranding, oké. Okay. Ja, het is andersom. Maar je China er is dus een man gearresteerd omdat hij in 1983... een vrouwelijke collega had omhelst zonder haar instemming. In 1983, hè? Hebben we hebben het dus gewoon over 18 jaar geleden. En die... Ja, maar dat is aanranding, ja. Nee, ik zeg, wat zeg ik? 28 jaar geleden. Ja. En de ouders van de vrouw hadden toen aangifte gedaan en het OM... Had de man in staat van beschuldigingen gesteld. wegens vandalisme. en daar stond toen nog maximaal de doodstraf op. Oh. En China voerde in, dat, oh. uh, in de jaren 80 een streng beleid tegen. immoreel gedrag. Ja. Nou, dat is wel fijn dat het trouwens Canada niet in China heeft gedaan. En de vandalisme-paragraaf is in 1997 geschrapt. Die daden vluchten destijds meer dan duizend kilometer. Maar nu de politie hem eindelijk heeft opgespoord, blijkt dat de man inmiddels gewoon met het slachtoffer is getrouwd En de cel heeft twee zoons en een dochter. Ah, overtreding! Je mag er maar één. De politie probeert nu het OM te overtuigen van de strafvervolging af te zien. Want de vrouw is bang dat haar man wordt veroordeeld. Ja, het zit nu in de molen. Ja. Het zit nu in de molen. Welk, welk land we is dat? Nee, nee. Ja, oh, nee. Zo ver gaat het niet. China. Oh, China. Ja, dat is toch weer. anders. Ja, ze anders. zijn wel uh, medogeloos volgens mij met uh, gevangenen daarnaar. Ja, dan denk je echt. The end is near. Oh. Dat zou zomaar eens kunnen. Straks nog wat meer berichtgeving. Ook onder andere berichten uit Zandvoort naar de volgende plaat. Ja, ook weer zo'n surfmuziekje. Waar ik warm voor loop. De vaccins, dames en heren. If you wanna, geef het dan duidelijk aan. De persoonlijke druk is bon of doors. De zender, half negen. In bakken wordt het Zandvoort. Het belooft weer een hele leuke dag te worden. Althans, dat heb, ik heb ik dat nou in de krant gelezen? Wat, nou, dat een het een leuke dag wordt? Tot. Ja, dat het een leuke dag wordt? Nou, je hebt het gelezen toch? Ja, ik ja. heb het wel gelezen. Ja, je hebt gelijk. <laughs> nou, ik zal het beter lezen dan. Sorry Peter. Uh, het is tijd voor die, de, de, de, de Zandvoortse berichten volgens mij. Ja. Ja. ja. Vanavond, nou. Nou, is, Vanavond. Er, is de eerste mezingavond in café Oomstee. En daarna zal deze gezellige avond elke tweede vrijdag van de maand plaatsvinden. Dus naast Grevende van Berg op haar accordeon, zal er ook altijd een bescheiden koor aanwezig zijn. Zeemansliederen, smartlappen en nog veel meer. Goh, ik was er gisteravond nog, maar uh, er stonden geen bordjes van. Oh, morgenavond gaan we zingen. Maar dat vertelde je net hè, dat je gisteren ook allemaal last had van Strauss-kaantjes. Ja, ja, maar uh, ik heb wel zo van. Uh, het is daar wel een gezellige. Uh, Gezellig café Het is een gezellige boel zeg Schuif aan Ja uh, Zo goed als alle ondernemers op de grote krocht We hebben zich uh, achter de plant van Eugene van Stoet Van dierenwinkel uh, Do Dobie En Marco de Goede en uh, geschaard Ze hebben een actie gezet waar u uh, mooie, als, als klant mooie prijzen kan winnen Noteer na iedere aankoop uw naam en telefoonnummer achter op de kastenbond. En deponeer deze dan in speciale dozen aan de toonbank Dan doet hij automatisch mee met drietal trekkingen waarbij prijzen zijn te winnen Zaterdag 15 en, uh, zaterdag, 15 en zaterdag 22 en oktober zijn de tussentrekkingen En uh, de grote winnaar, ik zit even te denken wat, Oh een mooie Samsung Galaxy Tab is dan te winnen het okay. is zo'n, uh, niet een hele grote televisie, maar een heel klein dingetje. Een tablet. Een tablet. Oké. Okay. In te nemen zonder water. Blijft. <laughs> ja. De Dreumafonds. Er is een geweldige resultaat bereikt. En ik zie het nu en dan denk ik, oh, ik ben te vergeten te gaan. Want er was een 24-uursmarathon op de zes gemotoriseerde banken van Slender You in Zandvoort. Het heeft maar liefst het fantastische bedrag opgewacht van, gedronngeroffel, 1137,25 euro. En de organisatoren Ineke en Peter Smith kijken met een goed gevoel terug op de enerverende uren. En uh, mijn excuses, ik was echt van plan om te gaan. Ja? Maar op een of andere manier... Is het me toch weer ontschoten uh, uh. Erg, hè? Ja ik weet niet Nieuws uit Zandvoort Ik weet, denk wel een beetje weten hoe het komt allemaal uh, De eerste editie van de Rode Neuzen race Afgelopen zondag op circuit op Park Zandvoort Heeft maar liefst anderhalve ton aan eurotjes Voor de Klinie Clowns opgeleverd Dat is een onge on onverwachte uh, Succes geworden En uh, je moest aan startkapitaal Moest je in ieder geval 1150 euro aan geld Doneren om mee te mogen doen Ja. Uh, in totaal zeven, nee, 74 teams Met minimaal Minimaal vier en maximaal acht atleten hebben daar dus gelopen. Ik vind het heel erg stoer. Goed voor de kliniek clown. Ze zijn zo'n ontzettend irritant aan je bed. Maar het, het, af en toe heb je toch wel weer een glimlach op je gezicht. Ja, het gaat toch een beetje om de kinderen die altijd in het ziekenhuis liggen. Dat is hartstikke zielig. Ja, ja, en irritant als je dan je naast hebt liggen. Maar... Er is morgen ook een uh, Utrechts-Byzantijn koor bij de stichting, van de stichting Classic Concerts. En die zitten dus uh, in de protestantse kerk op het plein. Het begint om drie uur. Entree 5 euro. En het is uh, meneer uh, dokter Anders M. Antonovic die, uh, die gaat het leiden. Oké. Okay. Nou, tot zover het nieuws uit Zandvoort. Straks om uh, half tien hebben we nog meer berichten hier uit de omgeving. Ik moet, er, ik moet toch even ja? een kleine rectificatie. Uh, rectificatie. Dit is de man die ermee uh, begonnen is, maar nu wordt die, is hij opgevolgd door Grigori Sarolia. Dus uh, die meneer Antonovic is uh, de oprichter, een van de oprichters. Oké. Okay. Ja, want anders denken ze dat hij, dat, dat hij er is, van, dat hij uit de dood is opgestaan Doe eens normaal, man Ja, dat kan niet ja, nee, ik, daarom, ik moest mezelf even rectificeren nou, dat Ja, is. dit is natuurlijk goed nieuws Dat dacht ik wel Oké, okay, tweede groeis in de radio, komen we nog veel meer belangrijke berichten Eerst Das Pap Das Pop. Radiated sunshine And make it reverberate You're looking for a reason but Nothing but scraps of food In this period of the season All I want is to wrap you I can get enough for your love I can get enough for your love I can get enough for your love Pop En can't get enough of your love Oh, daar zijn zoveel plaatjes over gemaakt En het blijft altijd even leuk Wat een vrolijkheid, jawel <laughs> Het is weer de zaterdagmorgen, dames en heren Ja, lucht nog in bed natuurlijk, Geeft het allemaal niet We zorgen voor de leuke versnaperingen Aan uw oor dan Ja, geestelijke versnaperingen Nee, en blijf gewoon nog maar even liggen En dan zullen we straks wel even kijken wat het gaat worden vandaag hè? Huh? Ja uh, ik kijk even naar mijn linkerhand. Ja, uh, uh, ook een apart berichtje. Nou, wat in Oorschot maar. heeft de politie in een woning van een vrouw... 120 graf- en herdenkingsmonumentjes aangetroffen. Huh? Die zijn allemaal gestolen op een graafplaats in Nederland... en waarschijnlijk ook in het buitenland. En de vrouw is in de war. En die is al sinds 2009 opgenomen. En het diefstallen. De, dateren waarschijnlijk van voor 2009. Maar het zijn allemaal gedenktekens die uh, op uh, oh ja, je kan uh, in Frankrijk zie je het ook veel, veel. Dan zie je memoires of een fotolijstje met een foto van de yes, overledenen yes. en zo. En die heeft ze allemaal gestolen. <lacht> ja, dat kan niet, hoor. Oh jeetje. Ja, maar ja. Dat, dat is uh, nee, dat is echt schandalig gewoon. Nou, uh, op, opnieuw heeft Beresconi het voor elkaar gekregen en moest gestemd worden. Mag hij nou blijven of moet hij weggaan? Jawel, het was spannend. Allemaal het knepium nou, hij knijpt verschrikkelijk iemand anders. Dat, vindt, dat doet hij niet bij zichzelf natuurlijk. Daar heeft hij uh, andere mensen voor die hij knijpt. Niet dat hij die, uh, is namelijk opnieuw... Ja, mag je blijven zitten. 316 uh, stemmen tegen 301 stemmen. En oh, hij uh, Nipt. Nipt. Nou, nipt, ja, nipt. Hij zegt zelf uh, voor de grap, zei hij... Ach, heeft de oppositie nou weer verkeerd geteld? <laughs> Dus hij klapt ik geef nog eventjes een, uh, een ja. trap na. Echt. Hier, wat een super... Hier, maar pak dus aan hij mag nu en... gewoon blijven zitten. Hij mag blijven zitten. Hoe lang? Nou, tot hij doodgaat, denk ik zelfs zo. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is met hem altijd heel makkelijk. Hij, heeft de, hij past de wet gewoon aan naar hemzelf. Als hij denkt van, nou, oh, moet ik er weer eens veranderen? Na acht jaar moet de president weggaan. Oh, dan schuif ik nu naar twaalf jaar. Oké, okay, en straks wordt het zestien. Oh, jeetje. En? Nou, tot hij gewoon in het harnas sterft. Het is gewoon een soort pauze is dat. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is toch wat. Ja. In de Vladingen... Heeft de politie in een woning een cocaïne wasserette ontdekt? Een Ik vind het over de wasserette. We gaan even naar de wasstraat. Ja. Waar uh, arrestatie team hield in de woning vijf verdachten aan. In de woonkamer, keuken en badkamer. Grote bakken met benzine en ammoniak. En daarmee kan dus cocaïne teruggewonnen worden uit specerijen waarin de drugs waren opgelost. Wauw, wat creatief. Ja, oh. totaal 2,5 kilo cocaïne. Dus een straatwaarde van een paar honderdduizend euro. Maar ik vind het wel heel apart. Want in die specerijen Dan heb je misschien kans dat die honden op dat moment het niet ruiken. Nee. Als het helemaal in de noodbescaat zit of zo. Of weet ik veel wat. Oh, no oh wie heeft het bedacht Vond ik zo gore ook noodbescaat. Ja. Noodmuskaat uh, uh, nootmuskaat schijnt in grote hoeveelheden. Was dat toch ook... Uh, ja, was gevaarlijk. Ook een uh, druk. Ja, ik denk dat ik daarvoor ook een paar jaar niet helemaal lekker was. Mijn moeder was ook altijd van een nootmuskaat. Doe er maar weer nootmuskaat over ja, ik de ik bloemkool, lekker, over ja. slaboontjes. Over een nootmuskaat. Door de kaas vond je een pleuntje. Ja, heerlijk. Ja, lekker dan. Nootmuskaat. <laughs> ik echt, vond echt wel... Vond ik dat goor, zeg. Ja, ik merk hier toch wel een klein jeugdtrauma. Ja, zeker wel. Het mam, ik hou wel van... Het mam, ik hou bonen, maar niet met de nootmuskaat! Hij moet toch klaar met je smaken zitten? Nou, ja, dat zit er al, al je aan. op je bord. Maar ik vind het wel heel stoer dat ze het gewoon... Ja, sorry hoor, maar ik, ik kijk sinds kort, kijk ik uh, Breaking Bad. En dat gaat over een uh, wiskundeleraar die dan uh, uh, uh, crystal Math kookt. En dan kijk je ja. helemaal aan de andere kant van de maatschappij. Kijk je dus naar een, een idioot, naar een, een creatieve crimineel die allerlei dingen bedenkt om dat te maken. En dan hoor je dit weer, dat, uh, dat ze in de nootmuskaat ook kook kunnen maken. Uh, kan dat vind ik heel creatief of in paper of Ja waar. en Hij ik kan de ruik die hond eraan dan moeten ze niezen. Ja. Dan dat denken is. ze dan ga de ruik ik niet nog een keer aan. En uh, gisteren hoorde ik op het nieuws dat ze hier in Nederland voor de eerste keer hebben ze krok, hebben ze gelokaliseerd. We hebben het al eerder over gehad, krokodil is dat namelijk. Ja. Dat komt uit Rusland, daar zit benzine in, uh, hoestmelanges uh, of zoiets. echt, dat gooi ze allemaal bij elkaar en krokodil, dat is iets, als je dat te pakken hebt genomen, dan vallen de gaten in je huid. Ja, ja, erg hè. En in Nederland was het nog niet gelokaliseerd, maar nu is het waarschijnlijk uit Duitsland is het gekomen bij een of ander Duitse circuit, omdat ze waarschijnlijk niks anders hadden. En het is echt een armoededrux, hè. In Nederland is het nog dan om dat te gebruiken omdat je, hier, je hebt altijd wel een paar centen Of je stelen of wat Maar in Rusland Ja dan, dan heb je niks veranderd Dan zit je daar op je hutje In je hutje op de hei zeg ja, maar Ja maar ik vind wiet en al die dingen dat zijn, Daar hoef je ook niet rijk voor te zijn Nee Maar dus ik, ik denk altijd van, ja, Als iemand van mij zo'n uh, zakje wiet neerlegt Of een zakje krok Dan heb je me Ik kan me heel goed voorstellen Dat mensen denken van ah, Die wiet ken ik al Laat ik die andere eens proberen Nou Ja Nou krok Oh, ja, maar echt. als jij uh, uh, op de kick uit bent, dan maak het gewoon niet uit hoe. En dat is het gevaar. Ja, nee, ja, Albert, ja. Ik, ik, sta, ik, uh, ik sta echt met beide benen op de grond. Je kan mij niet overhalen om een van die spullen te gebruiken hoor. Oh, wiet ook niet? Nee hoor. Ik heb je het nooit gedaan. Echt helemaal niet. Heb je ik, wil je nou dat nooit... hoofd, ik wil dat hoofd helder houden. Heb je dan nou nooit uh, wiet gerookt? Ik heb wel een spacecake gedaan, maar dat, dat, dat kwam helemaal niet aan. En op een gegeven moment zag ik die, uh, die vrienden van mij allemaal in zo'n lachkick terechtkomen. <laughs> Echt kaakpijn hebben van het lachen. Maar was het wel, dat is dan wel leuk voor jou om te zien, dan. Ja, toch? Dat is voor mij heel erg leuk. Jongens, gaan jullie wel wat gebruiken? Ga ik genieten. Ja, ga ik ga <laughs> jullie uitlachen. Ik, ja. maak, ik maak wel filmopnames. Ja. Tegenwoordig met, uh, met al die makkelijke cameraatjes is dat zo gepiept. Precies. Oh, ah, oh. het is er weer tijd voor. Ja, die, wie heeft, wat heeft hij genomen zeg? Ik weet niet. Hij is echt flink aan het trippen, hoor. <laughs> ik weet niet wat oh. het is, maar het is echt. Uh, oh, mannen gaat uit zijn dak vandaan gewoon. De Wolfs. Ben Howard je falling from high places, through lost spaces. in Het de zaterdagmorgen. Ja. En uh, welkom bij het rijdenprogramma Toebak Leeft, zonnig Zandvoort. Kom deze kant op, laat je uitwaaien. Neem een visje op het strand. Weet ik veel allemaal. En maak er iets leuks van. Ja, dat lijkt me wel. Uh, ja, kijk ja, even. Ja, je ja, ja, ja, nee, was niet nee, uh, gezond in de klant. Ja, ja, ik zit natuurlijk. Uh, nee, maar het mooie was van de week hadden we natuurlijk dat de rekenkamer. Uh, Zo'n commentaar gaat over de subsidies. De ja. minister heeft geen idee wat het effect van subsidies is. En daarom blijven ze maar gegeven worden. In 2010 heeft de Rex overheid 6 miljard euro aan subsidies verstrekt. volgens 633 regelingen. Ja, dat vind je het gek dat ambtenaren inderdaad af en toe worden gezegd. van nou, het zal wel wat ze allemaal doen. Maar nou blijkt dat. Niet alleen Nederland, in Brussel heeft dus ook iets geconstateerd over subsidies. En die eist dus 214 miljoen euro landbouwsubsidies terug van 14 landen, waaronder Nederland. Oh? Dus nou, blijkbaar vinden ze dus dat, dat deze steun onrechtmatig is verstrekt. En de landen overtraden Europese regels of controleerden de uitbetaling onvoldoende. Nederland moet dus... 2,24 miljoen euro terugbetalen. Maar die Berlusconi... ja, die, Ik zou maar stop met feesten, meneer Berlusconi. Want? Italië moet 70,9 miljoen euro terugbetalen. En uh, ja, Zweden 76,6 miljoen. Ja. Zo. Kijk, en dit geld gebruiken ze misschien weer om uh, Griekenland op poten te krijgen. Ik weet het niet. Ja. Het zou zomaar kunnen. Wat een geld. Gewoon echt bizar. Ja, zijn enorme bedragen. Ik uh, zag gisteren zag ik nog even... Uh, of was het ingesteld? Ik weet niet meer. Het ging over de belastingdienst. De belastingdienst is natuurlijk wel over het geld tussen uh, vandaan halen. En als er maar even er, ergens drugs wordt gevonden... Dan gaan ze meteen al rekenen van... Oh, wat hadden wij daarvoor? Belastinggeld over kunnen vangen. En dat trouwen ze ja, even bij je halen. Oh, en die drugs. Van, uh, niet, niet vernietigen. Verkopen. Ja, verkopen. Gewoon tekort opheffen. En dan gaan ze weer ergens graaien. En nou uh, was uh, Pound was, was, was, uh, met belastingadviseurs bezig geweest. En die had gekeken waar belastingadviseurs dan uh, woonden. En die werden soms opgehaald... Chauffeur, echt uh, ja. heel ver in het land. Oké. Okay. En daar uh, ging heel veel geld uh, in om. En uh, ik heb er verder niks meer van, van, van vernomen. Maar ik denk gewoon dat dat wel moet gaan veranderen. Als een belastingadviseur wordt, dus opgehaald. Van ergens in Bramont En moet dan in Den Haag zijn. Nou, hij zit echt uren in die auto. Natuurlijk, tijdens dat hij in die auto zit, is hij natuurlijk wel aan het bellen. En is met... aan uh, het lezen. En aan het lezen. inlezen. In maar ja, dat kost toch klaar om het geld allemaal. Dat, ja. dat, dat moet toch anders kunnen, zou ja, je denken? Ja, ik je ze liever verhuizen. dat in een helikopter. dat vind ik helemaal te gek. In een helikopter? Ja, ja dat zou nog te gek te, te gekkers zijn. Te gekkers zijn. Nou, dat kan niet hoor. Uh, nee, qua Nederlands klopt dat echt helemaal van gekant. <lacht> wat je daaruit kraam. Dat, dat is echt helemaal gek geworden. Gisteren de rekenkamer zitten kijken. Het is dus altijd leuk. programma op uh, vrijdagavond. En dit keer hadden ze onderhoep genomen de. Uh, wat was het ook? Oh ja, de, de flitspalen. De boetes. Of wat het er oplevert. Nou, ja. plusminus is dat 50 miljoen per jaar wat ze ophalen. Oh, kijk, nou is die 2 miljoen zo terugbetaald aan administratiekosten. Oh! Dat zijn alleen administratiekosten. En de opbrengst? En de opbrengst is 350 miljoen euro oh. per jaar. Oh, dat is wel de moeite waard. Dat is wel de moeite waard. Dat is dat uitgerekend. Wat zijn die administratiekosten nou? Die waren geloof ik nog geen euro. Ik weet niet of het nou 20 eurocent was of 50 eurocent, maar het was nog geen euro. Ja, terwijl wij in. 6 euro betalen. Ja. Maar wij betaalden dan nou ook weer voor mensen die uh, het niet betaalden, waar dan de uh, deurwaarde voor moest worden ingeschakeld. En vaak worden die kosten door de persoon zelf nog een keertje betaald, hè? want die gaan er nog. allemaal bij oh, okay. Dus eigenlijk is dat een beetje onzin En vandaag wordt er geproduceerd door uh, Occupy over de, grijp... de graaipactuur Dus volgens okay. mij hoort dit er ook een beetje bij Maar goed, later kwam wel aan, aan, aan, uh, aan het bod dat uh, die administratiekosten werden goed besteed Namelijk, die gingen naar schoolboeken voor de jeugd Oké, okay, ja, ja, want de jeugd die uh, ja, we hoeven geen uh, schoolboeken meer te betalen. Nee. Dus Behalve als ze beschadigd zijn. Hè. Dus als je dat nou ook gewoon even bijschrijft. In plaats van dat je zegt administratie kost 6 euro. Dan slaan ze ook wel helemaal nergens op. Zeg over. dan een schoolboek 6 euro. Nou, ja. Dat willen ze ook niet natuurlijk. Nee, maar goed. Uh, ja, 350 miljoen wordt per jaar opgehaald. En werkt het dan, werd als laatste gevraagd. Het werkt niet. Daar is onderzoek naar gepleegd en het werkt gewoon helemaal niet. Want belonen werkt. Dat deden ze uit de psychologie. Belonen werkt niet straffen. En je mag af en toe wel straffen, maar je moet ook weer belonen. Dus nou ja, en eh, eh, eh, eh, andere mensen van eh, Veiligheid eh, Nederland, die hadden zoiets van... Ja, het werkt wel, want de boetes worden minder. Oh, dus dat is wel mooi. Het wordt minder. Maar de boetes gaan wel weer omhoog. Ja, want ze zijn gewend aan die inkomsten. Ja, dat ja, daar ja, zit wel een kantelpunt in jezelf. Ja. ja, ik kan me voorstellen. Als niemand meer gaat, uh, iets gaat overtreden, dan moet het, moet het wel heel erg hoog worden om het allemaal toch te kunnen dekken. Maar okay. nou, je begrijpt het al, hou jezelf voor de gek. Dat denk ik dan. Ja, ja. Wat nou. een maffe, maffe cultuurleven win. Occupied gaat vandaag protesteren tegen de greiencultuur. Ik to see is that nobody can tell me Laten we nou lol gaan maken. <laughs> Dat gaan we doen. Ik heb echt zo zin om een lol te gaan maken. Moving on. Een van de laatste zingers van Jam. Nederlands beentje. Dat kan je gewoon allemaal verwachten in de zaterdagmorgen. En daarvoor nog. Jawel. Ook een Nederlands beentje. King Jack. En Some Girls. Lekker niets in de hand. Muziek op de vroege morgen. Heerlijk. En uh, King Jack was vorige week nog bij de wereldwijd door. Elke week kijken we altijd wel eens fragmentjes van gisteren. De hele cast van uh, de Heineken Ontvoering ja. Bij... Uh, bij de wereldrijd door zo grappig die regisseur is echt zo'n uh, ja, gewoon een ja, ontwapende man en uh, Matthijs van Nieuwkerk was toch wel erg nieuwsgierig van hoe kan dat nou hè je hele film is gebaseerd op de Holleder uh, of op uh, de, de ontvoering van Heineken en dan heb je Willem Holleder heb je eruit gelaten waarom heb je dat gedaan die heb je een andere, man, een andere naam gegeven maar hij lijkt er weer wel op ja? Heb je dat nou gedaan omdat Willem Holle het nog leeft? En misschien toch nog wat bandjes hier en daar? Dat ja. je denkt van nou, ik word binnenkort bezocht en ik kan het misschien wel eens uh, niet overleven? Nee, nee, dat had te maken... Ik wilde geen film maken die alleen maar uh, gebaseerd was op het verhaal dat mensen geld wilden verdienen. Wat, wat bedoel je nou? Je hebt toch ook de, de bankroof? Die is toch ook gepasseerd op het geld verdienen? Ja. Nee, maar ja, dat is een slechte theorie om daar een film over, heen, over te maken. En dan probeerde te, al die theorie die hij had bedacht van tevoren over te houden. Maar uiteindelijk wist ik Matthijs van ik daar heen te prikken. Hij zegt van... Ja, ja, het heeft dus toch wel een beetje te maken met dat uh, Willem Holleden nog steeds leefde. Ja. Zullen we het daar maar bij laten ja, dan? Hollander had toch ook uh, bezwaar gemaakt tegen. Ja, en dat is er afgewezen? Nee, nee, dat gaat toch voorkomen? Maar ondertussen mag de film wel uitgebracht worden? Blijkbaar. Oké. Okay. En Peter Herfiezi is er ook achteraan. Volgens mij stel ik je naïvelingen bij elkaar geweest ook. Hoe ze zo om de tafel zaten ook. van... Het was wel spannend om zo'n film te maken, leuk hè? Ja. En dan laten ze dus een Amerikaanse ster, hoewel Nederlandse Amerikaanse ster, overkomen: Rutger Hauer Ja. Hij woont trouwens helemaal niet in Amerika, dat denken wij, maar hij woont gewoon op een boerderij in. Uh... In Friesland, dan ja, vliegt af en heen weer. Ja, maar hij woont meestal toch, de meeste tijd toch in Amerika. Want daar ja. had ik ook zo heel frappant van, Jan de Bond. Ja? Dat hij, die, die praat leden, maar... Ja, dat had ik ook gezien. Engels, ja, ja interview. Ik denk, nou, wat is dat? Bij, eh... De wolf, het uur van de wolf of zo was het. Uh, dat die jackels met hem ging praten. Klopt, ja. Hij ja. praat alleen maar het Engels. Ik denk, wat is dit nou voor raars? Op ah, een gegeven moment heb je de omslag gemaakt. Dan denk je van, ik moet, moet door. Daar heb je wel meer vertrouwen van Van die mensen die gaan emigreren naar het buitenland. En een gegeven moment dan spreken ze gewoon in het gezin af. We gaan nu alleen nog maar het Engels praten om gewoon beter in een maatschappij te kunnen functioneren. En ook thuis ja, werd er alleen maar Engels Of hij heeft een Engelse vrouw gevonden daar. Dat zou kunnen. Ja, hij had, hij had nooit moeten stoppen met Monique natuurlijk. Monique nee, ja, het was leuk. zo fout gewoon. Maar goed, de, de relatie was niet helemaal wild meer, denk ik. Gewoon, dus, <laughs> uh, maar goed, ik, ik was echt heel verbaasd over het denk van... Ja, grappig dat ze een film maken over Heineken... en dan laten ze Willem Holleeder er gewoon helemaal uit. Ja. <laughs> dat is alles... Dan denk ik van, ja, daar moet toch wel iets achter zitten. Maar echt, hij kon de vinger nog niet helemaal opleggen... Op maar het scheelt toch weinig. Heel apart. Heel apart. Um, wat heb ik? Nog. Uh, in Frankrijk is er een, uh, bijna een ramp ontstaan. Ach, achter. bijna een ramp, ja, bijna, ja leuk. Ja, het, die beide verhalen zijn ja. leuks. Ja, maar het blijkt als in het noorden van Frankrijk. Uh, daar, daar lag onder een nucleaire installatie, ja? die in 2003 gemaakt is, blijkt dus een munitiedepot uit de Eerste Wereldoorlog te liggen. En daarin lagen wellicht 253 granaten. Was je me nou! Dus uh, ja, de granatenopslag werd begin deze maand gevonden toen de bodem werd gesaneerd. En bovenop de munitie werd licht radioactief afval verwerkt. Ja? En uh, ja, de installatie ligt dus tussen Nancy en Troyes. En uh, ja, daar werd We natuurlijk moeten... heel heftig gevochten in de Eerste Wereldoorlog.